Bastian Nachtegaal met het NOS-journaal. Een maand de tijd gegeven om te reageren. Anders wordt de zaak mogelijk voor het Europese Hof van Justitie gebracht. Het Poolse kabinet wilde eigenlijk ook inspraak... in de benoeming van rechters bij het Hoge Rechtshof. Maar dat plan werd tegengehouden door de Poolse president. Max Verstappen start morgen bij de grote prijs van Hongarije... vanaf de vijfde plaats. De Nederlander kwalificeerde beter dan zijn teamgenoot Ricciardo... maar slechter dan de Ferraris en Mercedesen pole position is voor Sebastian Vettel. Kimi Räikköne bleef nog net Mercedes-coureurs Bottas en Hamilton voor. Verstappen start al wat het hele seizoen van de derde startrij. De drie inwoners van Haaksbergen, die worden vermist in het zuiden van Turkije, waren daar eind vorige maand met elkaar naartoe gereisd. Twee van de drie, een stel van 34 en 26, wilden daar een huis bouwen. En de derde vermiste, een man van 21, zou hen helpen. Nadat de man begin deze maand vermist was geraakt, werd contact gezocht met het stel. Sinds vrijdag worden ook zij vermist. De politie is bezorgd over de drie. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit moet van de rechter onderzoeken of de hoeveelheid beenruimte en de breedte van de stoelen in een vliegtuig van invloed is op de veiligheid. Een consumentenorganisatie in de VS had een zaak aangespannen omdat passagiers steeds minder ruimte krijgen, terwijl de bevolking gemiddeld juist dikker wordt. De rechter oordeelde dat onderzocht moet worden of dat in noodgevallen tot problemen kan leiden.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 De eerste plaatje weer van 4 uur bij CFM Salford. Daar hebben even speciaal voor alle disco-freaks die uh, lekker aan het luisteren zijn. Dat was hem, de bekende single van The Yarbrough en People in dan Stop The Music. Nou, doen wij zeker niet, want CFM gaat uh, 24 uur per dag door met de muziek, Albert-Jan. En uh, informatie, uiteraard. En informatie. wat gaan we in dit uur allemaal uh, doen? Uiteraard, rond de klok van half vijf is het tijd weer voor de dier van de week. En die luistert naar de naam Luna het gedicht van de week staat helemaal in het, in het teken van uh, de nationale oldtimer festival morgen op het circuit Zandvoort. Het, de titel toepasselijk ode aan de oldtimer. Gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Nogmaals, de ode aan de oldtimer en echt liefhebbers van oude auto's. Schroom niet en ga morgen naar circuit Zandvoort en ga genieten van heel veel oude en mooie auto's. Uiteraard rond de klok van uh, kwart over vier nog even een kort pit report. We, gaan, we kijken even vooruit naar voetbal. Ja, voetbal hebben we ook vanavond. Mogen de Oranje Dames weer aantreden. En wel tegen... Uh, Zweden. Tegen Zweden, heel goed. En dat begint allemaal om... 6 uur. Helemaal goed. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale omroep. ZFM. Dankjewel, Albert Jan. En dat kijken dat gaat eenvoudiger. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Zorg muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Je de single van Soft en Teen Love. Leef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En via onze website www.zfmsandvoort.nl blijf je 24 uur per dag op de hoogte van de laatste nieuwtjes hier uit Zandvoort.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 Baby, now there's a lot of people in the crowd But only you can dance to me So put your hands on my body And swing that ground for me Baby, you know I love it when the music's loud But come oh. and strip that down for me Yeah, yeah, Baby, yeah, yeah Strip that down, oh. girl yeah, yeah, yeah. oh. when you hit the ground Yeah, yeah, yeah, yeah bro, Strip that down, girl Look oh. when you hit the ground Yeah, yeah, yeah, yeah Strip that down, girl when you hit the ground Strip it down for a thug, yeah Word around town, she got the buzz, yeah Five shots, ten, she in love now shots. I promise when we pull up, yeah. shut the club down yeah. I took her from a man, don't nobody know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 ook weer uh, zo lekker lekker hit heeft van dit moment. You're the lion pain en strip that down. Daarom is het 14 over 4 geworden. Tijd voor de Pit Report. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, en tegenover mij zit uh, Albert-Jan Vos. En die weet er alles van. <laughs> Wat heb je ons te melden, Albert-Jan? Uh, kort, maar krachtig. Romain Grosjean en Kevin Magnussen zitten ook volgend jaar in de Formule 1 achter het stuur van de Bolides van Haas. Teambaas Jean Haas heeft het volste vertrouwen in de coureurs uit Frankrijk en Denemarken... vertelde de Amerikaan afgelopen vrijdag in een interview op de website van de Formule 1. We gaan volgend jaar met dezelfde coureurs verder, aldus Haas. Dat staat al vast. Haas debuteerde vorig jaar in de koningsklasse van de autosport... toen met Grosjean en de Mexicaan Esteban Gutierrez achter het stuur van de twee auto's. Gutierrez wist geen enkele punten scoren. Grosjean reed er wel 29 bij elkaar... Dit jaar heeft de 31-jarige Fransman er samen met Magnussen24... ook al 29 bij elkaar gereden, waarvan de Deen er 11 voor zijn rekening nam. Vorig jaar pakten we in de tweede seizoenshelft bijna geen punten meer. Ik verwacht nu dat we er nog minstens 29 gaan pakken, al dus Haas. Dat moet ons een boost geven richting volgend jaar... waarin geen grote veranderingen op de planning staan. Ook ons rijdersduo blijft derhalve hetzelfde. En voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld... Max Verstappen komt wederom op vakantie naar Zandvoort. Ondanks zijn drukke Formule 1-programma... heeft Red Bull Formule 1-coureur Verstappen een gaatje in zijn agenda gevonden... om de DTM-ronde op het circuit Zandvoort bij te wonen. De Nederlander zal op zondag 20 augustus aanwezig zijn... bij de jaarlijkse Tourwagenspectakel. Verstappen zal tijdens het start, startveldpresentatie geïnterviewd worden. Aansluitend rijdt hij met een cabriolet een rondje over het circuit. Op de startgrid brengt hij een bezoekje aan de Red Bull-collega's... Matthias Ekström van Audi en Marco Witman van BMW... om vervolgens na de race de bokalen aan de winnaars te overhandigen. Ik kijk er naar uit om weer eens te kijken bij de DTM... al dus Verstappen. De DTM in Zandvoort wordt zeker weer een grandioos spektakel. Het is ook leuk om weer eens de Formule 3 van nabij te zien. In 2015 bracht verstappen ook al eens een bezoekje aan de DTM. Destijds was hij de gast uh, tijdens het se de seizoens seizoensfinale op de Hockenheimring. Dus, autoliefhebbers en Max Verstappen-liefhebbers, zet het vast in uw agenda. 20 augustus geeft Max achter de Présence op circuit Zandvoort. En die gaat hier in de cabriolet rijden. Rijd je altijd al in, toch? Of niet? Ja, op Ja, ja, ja. En nog even nieuws uit de DTM: Mercedes stapt eind volgend jaar na 19 seizoenen uit de DTM. De prestigieuze Duitse Tourwagen Masters. De Rennstal geeft de voorkeur aan een optreden vanaf 2019 in de elektrische Formule E.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 We zien op straat al meer elektrische wagens, al dus Wolf. De Formule E biedt autobouwers een interessant platform... om deze technologie ook bij, nieuwe bij het nieuwe publiek te brengen. Hierdoor is er een soort, nieuw soort races on racen ontstaan... dat compleet verschilt van alle klassen die wij gewend zijn. Ik ben blij dat we onze optie kunnen gebruiken voor het seizoen 2019-2020. Dat geeft ons voldoende tijd om ons goed voor te bereiden op de Formule E. Ondanks het feit dat het lastig is om voor de DTM... te voor ons om de DTM te verlaten, zullen we er alles aan doen... om dit jaar en volgend jaar nog titels te winnen. Nou, binnenkort dan op Zandvoort wellicht. Dan nog even terug naar de stand in de Formule 1 eh, WK. Sebastian Vettel leidt de... De, de, de lijst aan met 177 punten, gevolgd door Lewis Hamilton met 176 punten. En als we naar de startgrid van morgen kijken, Sebastian Vettel vertrekt van Pool en Hamilton vanaf po uh, vierde plek. Dus dat wordt spannend morgen. En volledigheid halen we nog even. Max Verstappen start vanaf plek 5. Onder de titel Best of the Rest. Morgen vanaf twee uur op de diverse sportkanalen live te volgen. Tot zover het Formule nieuws bij CFM. We gaan weer wat muziek voor je draaien en een van die platen die we uitgekozen hebben vanmiddag is deze van de Crowded House. Hier is Don't Dream It's Over. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the tell you the people Through the road while you're traveling Steps to the door of your heart. Only shadows of Het blijft gewoon uh, geweldige muziek, hè? Deze single van de Little River Bands. You it, it's a long way there. Ja, morgen is het zover, hè? Nationale Oldtimer Dag, Albert uh, studie je net even een bericht. Ja. Want ook op uh, Facebook wordt het evenement uh, flink gepromoot op dit moment. Ja, dus meer dan 1500 oldtimers. Nou, zo, hé, Zo, hey. Dat kan alleen op uh, Circuit Zandvoort. Ja, en morgen de MCB uit de kast. Ja, zeker weten. Gepoetst en, en wel. Dus, gepoetst en wel. Dus. Uh, en uh, ja, vorig jaar was het nog Concours de Dalle Daags. Nou, oh. dat, daar, daar kan ik me iets bij voorstellen, want ik rij regelmatig in dat ding. Uh, maar dit jaar wordt het Concours Delegals. Oeh, dat klinkt heel duur. Dat is één sterretje meer. Oké. Okay. Dus ik hoop in aanmerking te komen voor de aanmoedigingsprijs. Want er staan natuurlijk prachtige, mooie, oude oldtimers. Dus liefhebbers van oude auto's, schroom niet en uh, ga naar dat uh, prachtige evenement toe. Morgen dus op het uh, circuit zandvoorts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 Het leuke is, de dames van de Poiter Sisters die dit uh, zingen... die treden je nog steeds live op. Dus nog steeds alle uh, bekende hits die ze gehad hebben. En dat zijn er heel veel. Waaronder uh, deze single Happiness. Het is drie minuten over half vijf. Zandvoort, goedemiddag. We hebben het dier van de week voor je. Luna. Luna is een pittig type. Ze is afgestaan omdat ze in een huis niet goed kon vinden met de andere kat. En ze kon ook niet naar buiten. Iets wat voor deze dame wel een must is, gezien haar karakter.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 Zo meteen om kwart voor vijf gaan we hem doen, hè. En het gaat over die dag waar we het zojuist over gehad hebben. Maar eerst onder meer deze. Here as I watch the ships go by I'm rooted to my shore I keep asking myself why And if there's more on the other side As I see the friends I thought I made, a little bit crazy.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 Reaching out in a piercing cry It stays with you until... Dus uh, terug te horen, door de Ultrafax en Vienna. Ja, ik kreeg juist een uh, seintje van Albert-Jan dat we gaan voetballen. Nou, ik ben heel benieuwd. <laughs> Wij en voetballer. Oranje nog lang niet tevreden, we willen meer. De Nederlandse voetbalsters blaken van het zelfvertrouwen... in de aanloop naar de confrontatie met Zweden in de kwartfinales van het EK. Als we goed georganiseerd spelen hoeven we voor niemand bang te zijn. Zo verwoordde bondscoach Sharina Wiegman het gevoel binnen haar groep. Alleen het is wel heel moeilijk om dat een hele wedstrijd vol te houden. Oranje won in de groep. Alle wedstrijden tegen Noorwegen werd het 1-0... ...Denemarken 1-0 en België 2-1. In de kwartfinale wacht nu vanavond Zweden. Dat met vier punten in groep B als tweede eindigde achter topfavoriet Duitsland. Zweden heeft een sterke ploeg, goed georganiseerd en heel ervaren. Maar wij hebben ons dusdanig ontwikkeld dat ik ervan overtuigd ben... ...dat we ons kunnen meten met de Zweden, dus Wiegman. Ik verheug me heel erg op de wedstrijd van vanavond... ...en dat proef ik ook binnen de spelersgroep. De voetbalstors treffende nummer twee van de laatste Olympische Spelen... vanaf 6 uur op de Vijverberg in Doetinchem vanmiddag. Voor Lieke Martens, tot nu toe de uitblinkster bij Oranje op het EK... kent de Scandinavische ploeg weinig geheimen. De linksbuiten speelden de afgelopen jaren bij de Zweedse clubs... Kopparberg, Göteborg en Rosengard. Martens dwong door, uh, daar een transfer af naar niets minder dan Barcelona... Zweden presteerde op een grote toernooien altijd goed, zei de 24-jarige Limburgse. Ze hebben een paar goede spelers waar we goed op moeten letten. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Wat we tot nu toe hebben laten zien, is een echte teamprestatie. Maar tevreden? Nee, dat zijn we nog lang niet. We willen meer, veel meer. Vanavond het start, de startfluit om 6 uur Nederland-Zweden. Dat gaat weer spannend worden. Ik moet meteen denken aan Uit Zweden. Dat was een commercial van een of andere merk of zo. Was het geen stofzuiger of iets? Zoiets. Zo dadelijk het gedicht van de dag van Frankie Valley en The Four Seasons. voor Frankie Valley en de Four Seasons en oh what a night en daarmee zijn we toegekomen aan het gedicht van de dag vandaag de ode aan de oldtimer mooie rondingen je prachtige vormen als ik je zie kun je mij bekoren kom ik je halen kan ik je in de verte reeds horen Jouw uiterlijk doet je leeftijd niet vermoeden. Je kunt nog makkelijk met de jonkies mee. Sommigen hebben geen idee. Maar deze oldtimer is toch een prachtige, prachtige slee. Was het je bevallige snoetje of dat leuke kontje dat me in vervoering bracht? En destijds deed vallen voor je pracht.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 het ronkende motortje, die doet me steeds mijn hart wel lustig bonzen Als ik terugdenk, terugdenk aan al die mooie herinneringen Achter het stuur, als een stoere heer Door Drentse velden en langs Noord-Hollandse kusten En na al dat toeren, lekker samen rusten Het was hem bij Zandvoort FM. De ode aan de Oldtimer, het gedicht van de dag. Natuurlijk, omdat het morgen Oldtimer-dag is op het circuit Zandvoort. En jij bent ook van de partij. Nou, ik ben heel benieuwd, Albert-Jan. Hmm. We hebben een ongeluk gehad met de tototje. Met de tototje, Met de tototje. Gebeurde hier midden in de stad met de tototje.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 Het kom voor zeven Pas je wel op uh, morgen, Albert-Jan. Ja. Nou hij moet heel blijven, het autootje. He. Het auto gaat op allemaal dezelfde kant op hoor. Ja, dan is het goed. hoorde de tree jackets en het autootje. Na nou, het gedicht van de dag. Inderdaad, de auto aan de oldtimer. Nog negen minuten te gaan. Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren en blijft het vooral ook doen. Zodat ik ook na vijf uur geen live entertainment view.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 Spraak maar mijn haar, stel niet te veel. waren ze nog een keer, Nick en Simon en pak maar mijn hand. Ja, we gaan alweer op naar het nieuws van vijf uur. Albert-Jan? Ja, klopt. Maar met al deze grote, even vele evenementen in Zandvoort... hoeven we ons natuurlijk niet te vervelen. Nee, zo is het. Je had nog een bericht over het circuit trouwens, volgens mij, of niet? Nee, nee, nee. ik. Oh, ben, uh, oh, dat ik, dacht ik. ik ben erdoor. Laten we het zo Ja, Je bent zeggen. erdoor. In die zin. Maar in ieder geval uh, ja, vanavond een groot feest bij Ayuma. Morgen natuurlijk de oldtimers op het circuit Zandvoort. Vele activiteiten op de boulevard. Als de wind, als de weer tenminste een beetje meewerkt. En de wind neemt wat af als ik Lex van der Hoorn goed begrepen heb. Dus wellicht dat het allemaal doorgang kan gaan vinden dit weekend. Zowel voor de gasten in Zandvoort, de toeristen en natuurlijk de Zandvoorters zelf. Ja, vanaf maandag Pride at the Beach. Drie dagen lang groot evenement. Het exacte programma staat in de Zandvoortse krant En dat kun je natuurlijk altijd teruglezen op de diverse websites... Maar dat belooft een gigantische happening te worden. En ik hoop voor hun dat het een mooi weer wordt. In ieder geval heb ik begrepen dat het woensdag heel erg mooi weer wordt. Dus er wordt een mooi feest bij Nautique. En daarna het vuurwerk dat, uh, dat door uh, het casino uh, wordt uh, geregeld. Dus wellicht maken we ons op voor drie prachtige dagen in Zandvoort. Met veel muziek en veel activiteiten tijdens uh, dit prachtige evenement. Zo is het. Verder hebben we nog nieuws over het uh, Reuzenrad. Het is een paar weken uh, geweest. Ja, klopt. Op het uh, Badhuisplein. Toen en die komt wel weer terug. Dat is de bedoeling. Maar dit jaar gaat het niet meer lukken. Dus wij zijn nog bezig met een vergunning. Vergunning, uh, ja. Dat het, is dus uh, niet gelukt. Oké, okay, dus dit jaar... Want het jaar... was een uh, experiment, zeg maar. He, het, uh, ja, klopt. Het Reuzenrad. En uh, ja, ze moeten eerst nog beslissen hoe het uh, verloop is. Okay. Het experiment. Nou, goed. Dan dus... Dan we... Maar in ieder geval een leuk experiment. En uh, vele Zandvoorters hebben er natuurlijk van genoten. Ook gasten in Zandvoort. Om eens een keer Zandvoort vanuit de hoogte te bekijken. Ja, waar is hij? Hij? Hij, hij, hij. hij is naar de bruiloft. Naar de bruiloft? Hij is dus, naar de bruiloft. Hij is er zo dadelijk niet met uh, entertainment voor jou. We hebben het al Fred Heij. Ja. Klopt. Even voor de, voor de luisteraars. Maar wel entertainment voor jou. Gewoon lekker... Non-stop muziek tussen 5 en 7 uur bij CFM. Wij zijn er volgende week weer. Jij gaat morgen oldtimeren. Ik ga oldtimeren. Ik ga een concours Delegance. Ik zal mijn pak net pak aantrekken. En jij gaat naar de Formule 1 in Hongarije, Zo is het. Ja, Oké, okay, ja, nou, ja. goede reis. Leu leuk rietje. <laughs> ja, Toch? Goeie reis. Oké, okay, tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zaterdagavond. Dag! Doei! doei. Like a bed,